bij Australië is een boorplatform in brand gevlogen dat al sinds augustus olie in zee lekte. Technici waren er bijna in geslaagd om het lek te dichten toen de brand ontstond. Er is niemand gewond geraakt. Het lek ontstond eind augustus op drie kilometer diepte in de Timorzee, in het noordwesten van Australië. Door de lekkage ontstond een olievlek van 15 kilometer. Australië heeft de vervuiling de afgelopen weken met chemicaliën bestreden, waardoor de schade aan het milieu beperkt is gebleven.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 Op het NK afstanden in Heerenveen heeft Renate Groenewold de nationale titel op de 5 kilometer geprolongeerd. Monique Kleinsman pakt het zilver, Greta Smit het brons. Bij de mannen won Rian Ket de 1500 meter. Hij bleef Mark Tuitert en Stefan Groothuis voor. Sven Kramer eindigde als tiende. Annette Gerritsen behaalde in Heerenveen haar derde titel. Na overwinningen op de 500 en 1000 meter was zij nu snelste op de 1500 meter. Gerritsen reed de afstand in 1 minuut 58,69. Het was 1400ste sneller dan Irene Wust die tweede werd. Diane Valkenburg eindigt op de derde plaats. De laatste Formule 1 race van dit seizoen is gewonnen door Sebastian Vettel. De Duitser was de snelste in de grote prijs van Abu Dhabi en eindigde daarmee als tweede in het eindklassement. De Brit Jensen Button was al zeker van de titel. En Ajax heeft de klassieker in de eredivisie van Feyenoord gewonnen. Het werd in Amsterdam, in Amsterdam Arena 5-1. De Amsterdammen speelden bijna de hele tweede helft met tien man omdat Babelfiets vlak voor rust rood kreeg. Het weer. In de loop van de avond en de nacht trekt de regen weg en neemt de wind af. Morgen regen en onweersbuien en het wordt 12 graden. Dit was het NOS-journaal. Zuid-Kennemerland heeft het en jij beleeft het. Sport, muziek en interviews op twee radiostations. Je blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. Zondag in Kennemerland. Op twee frequenties live. Bloemenau 105.8. Zandwoord 106.9. Dit is zondag in Kennemerland. Ja de laatste uur van Zondag in Kennenbeland met in dit laatste uur natuurlijk aandacht voor zaken zoals die georganiseerd worden voor de Wereld Eensdag van Gay Café Wilsons, Roland Smit gaat daar het een en ander over vertellen. En verderop zal er ook nog aandacht worden besteed aan het nieuwe boek van Diens Droomgezel. Want die heeft een boek uit, uh, uitgebracht en dat wordt ten doop gehouden op 5 november in Café 4. Dat straks allemaal in het volgende uur. Maar we gaan even naar het uh, hockey toe. Bloemendaal speelt tegen een uh, op dit moment tegen Den Bosch. Het stond gelijk, Frits. Ja, het stond uh, gelijk. En het staat, het staat weer uh, gelijk. Want Bloemendaal uh, scoorde via de derde strafcorner uh, van de wedstrijd uh, via Wouter Jolie, de 3-2. En op het moment van de mededelingen vanuit de studio was het een strafbal waar Jaap Stokman er niks aan kon doen. En uh, het is, met nog een paar minuten te spelen, Jaap, is het 3 tegen 3. Dus uh, Bloemendaal is weer net zo ver als toen het begon. En toch een opmerkelijke stand. Mocht het zo blijken. Maar Den Bos heeft nog niet genoeg. Want het blijft aanvallen. En Bloemendaal blijft wanhopig daar iets tegenover stellen. wat op een aanval moet lijken. En nu een individuele actie. weer van Wouter. Helemaal aan de zijkant. En dan wordt hij vlak bij de cornervlag nog gestopt. Ja, Bloemendaal heeft haast. 3-3 tegen Den Bos. Wie had dat gedacht? Dan wordt de bal helemaal aan de andere kant geplaatst. naar Teun de Nooier op de 23 meter. Lijn met een, een, een woud van uh, Geelbroeken om hem heen Maar uh, het is de nooie die er toch, uh, toch Uitkomt, maar dan uh, zijn er twee Bloemendalers die elkaar in de weg lopen en Kan uh, Den Bosch uitverdedigen En daar hebben ze natuurlijk alle tijd voor uh, Ook uh, uh, de ja, nou krijgt ook nog de scheidsrechter vleugels. Want die heeft een overtreding gezien van een van de bloemendalers. En dan mag er een vrije slag worden genomen voor Den Bos. Op de eigen helft, op de 23-meterlijn. Maar daar hebben ze natuurlijk helemaal geen haast mee. En dan komt er een hele lange bal in het niks. Wordt ook nog niet netjes opgevangen te hoog. En dan is het andermaal Den Bos wat gevaarlijk door kan komen. Maar het wordt afhankelijk verdedigd door een oranje hemd. En dan gaat Den Bos weer verbehoed rondspelen die bal. Die gaat over de achterlijn en kan Bloemendaal nog wat doen. Dan kijk ik op de stopwatch wat het is. Ik ben al bezig in de 36e minuut, een minuut in blessuretijd. Maar we spelen nog. Een lange bal, een hele lange bal. Richting de nummer 10. En dat is nummer 10, dat is Roel Bovendeert. Eén van die, van die jongere aanwinsten in het team van Max Caldas... Maar vooralsnog is het uh, Den Bosch wat uh, uh, de spelhervatting uh, mag, mag overnemen. En die wordt heel ver uitgespeeld. Ja, ze ruiken uh, het gelijke spel, uh, de sensatie. Uh, Bloemendaal vrijdag verloren van waren. En vanmiddag uh, hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk. Op gelijke voet uh, tegen Den Bos. Daar hadden we weinig ingevuld op, uh, op de toto. Uh, nog steeds worden gespeeld. Bloemendaal weer met een lange bal naar voren. Maar die komt uh, terecht uh, natuurlijk uh, bij iemand uh, van Den Bos. Uh, helemaal de kluts kwijt, de, de verdedigers. Het is uh, echt uh, alles of niks. Uh, Jaap Stokman uh, nog met een, uh, met een glijbeweging uh, richting die bal. Maar het is een vrije slag. Uh, nog steeds uh, Bloemendaal dat, uh, dat speelt. Via uh, uh, die waarschijnlijk. Uh, die probeert aan de rechterkant. Om uh, uh, uh, Nick Meijer te bereiken. Nick Meijer laat ook een beetje de schouders hangen. Nee, uh, Den Bos uh, is echt uh, gedreven bezig. Uh, ze blijven gaan. Ook nu weer een, uh, een vrije slag. En er wordt niet eens uh, terugverdedigd uh, door Meijer. En is andermaal Den Bos wat uh, nog iets kan doen. Het zal toch niet een strafcorner worden? Ja. Het wordt in de laatste seconde van de tweede helft een strafcorner voor Den Bos. Ja, Bloemedaal kan protesteren wat het wil. Maar het is al, volgens mijn lijstje zou het de tiende strafcorner zijn die Den Bos mag nemen. De ontknoping van een wedstrijd in de, in de regen, in de wind. En die hier zijn ontknoping gaat vinden bij het nemen van die tiende strafcorner. En ik denk als die corner genomen is dat de wedstrijd meteen is afgelopen. Alle verantwoording... ...op uh, rust op de schouders van Jaap Stokman en zijn uh, verdedigers. Uh, nog steeds is het, uh, die, is het uh, die corner die nog uh, in de, in de maak is. Uh, de spelers staan nog in groepjes uh, bij elkaar. Nu uh, doet scheidsrecht de kaart uh, de hand omhoog. Uh, Bloemendaal kiest heel langzaam positie. Uh, ook Den bos heeft geen haast. Uh, daar komt die bal aangeschoven en geschoten. En Jaap Stokman uh, die stopt hem. En de, de bal gaat naast en uh, het is Bloemendaal... Wat uh, mag uitverdedigen. Uh, nou moet ik even goed kijken. Er is weer een overtreding begaan. We weer een discussie met uh, de scheidsrechter. En waarschijnlijk uh, het, het is het afgelopen. Het is afgelopen. De spelers geven elkaar een hand. Bloemendaal verspeelt weer twee kostbare punten. In een uh, beladen slotfase. Dat wel. Op het kopje werd het tegen Den Bos. Drie tegen drie. Straks om half vijf zijn we er meer. stijden. Uh, in 1993 werd dit uh, uitgebracht. DJ Ski en Dobre, René en Gaston, zoals het door uh, vriend Edwin Keur. Uh, want hij uh, heeft hier ook uh, bij ZFM uh, Zandvoort uh, gezeten, terwijl we ook hier voor de AB uitzenden. Maar goed, ik zeg het er even bij. En deze twee heren, deze DJ Ski en uh, Gaston, die hebben ook nog deel uitgemaakt van, uh, van deze club. En dan praten we toch wel over het uh, begin van de jaren 90. Nou... Het is inmiddels uh, kwart over vier geworden. Uh, eens kijken of we een uh, microfoontje erbij uh, kunnen. Uh, die microfoon die staat open hoor. <laughs> dus, uh, en uh, nou, nu staat hij echt open. Uh, we gaan uh, praten met Tien uh, Droomgezel. Want uh, er is een boek, door jou uitgebracht. Uh, dat klopt. Ja, ja. Uh, dat heet Droompoort. Dienst Droompoort, Droompoort. Ja, of niet? Droomgezel is mijn naam en Droompoort is de titel. De titel, de titel van het boek. Uh, 5 november zal dit uh, boek uh, een beetje uh, ten doop uh, worden gehouden. Klopt, in café 4 in de Haltestraat. Ja, uh, om half acht kunnen mensen dus uh, kijken hoe dat, uh, hoe dat werkt. Ja. ja. Nou, uh, wat, uh, wat, uh, nou, meteen even op de achterflap uh, gaan uh, kijken, want uh, dat gaat over een uh, huismust dieren. Dieren. Dieren. Ja. En uh, oh. zij is dan de hoofdpersoon? In zij is de hoofdpersoon, ja. Uh, hoe ben je erop gekomen om, uh, om uh, zo'n verhaal uh, te gaan schrijven? Nou, ik schrijf altijd wel heel veel op. Ik hield altijd dagboeken bij, reisverslagen en alles. Mm -hmm. En uh, op een gegeven moment uh, ben ik ook mijn dromen gaan noteren, omdat ze zo ja, grappig waren en ik wilde ze niet meer vergeten. Yeah. En uh, toen las ik ze een paar jaar later terug, of een jaartje later. Mm -hmm. En toen dacht ik, het eigenlijk wel heel grappig. En toen ben ik ze in verhaalvorm op gaan schrijven. En heb ik ook dieren bedacht en ja. al die andere namen, ja. karakters. Ja, het is een huismus. Ja. ja, dat is het zeker. Dat is wel heel, heel apart. Heb je dan ook echt bedacht om zeg maar door de ogen van de huismus dit verhaal de wereld in te brengen? Ja, dat is ook niet zo moeilijk, want dat was ik zelf ook in die tijd. Ja. Dus uh, het boek is een beetje met mij meegegroeid. Ja? Ja. Hoe, hoe, hoe lang heb je erover gedaan om het boek te schrijven? Vijf jaar. Vijf jaar? Ja, tot uh, een paar maanden terug eigenlijk nog. Ja. Uh, dat, ja, je zegt het al, je bent begonnen met wat aantekeningen, dagboeken en dat soort uh, zaken. Dat is vijf jaar terug. Dan praat je over 2004? Ja, ongeveer. Ik ja. was een jaar of uh, 21, 22 en ja. nu 28. Ja, dan, uh, dan weet je dus uh, van, van, nou, dan ja, begint het ook met een beetje krabbels en dat je er dan op een gegeven moment een verhaal uit uh, gaat, uh, gaat peuteren. Nee, het boek uh, heb ik op een gegeven moment echt een uh, intro voor verzonnen. Ja. Maar wel gewoon zoals Deren is of zoals ik toen was. Ja. En in het boek groei je dan ook met haar mee, ja. zeg maar. dus, dus, dus, dus niet ook... krabbels en, en losse vlodders, nee, het is okay. één, één verhaal. Je hebt het één verhaal? Ja. ja heb je, heb je, uh, is het eigenlijk zo, uh, ja, want schrijvers, dat heb ik me laten vertellen, kunnen zomaar ergens midden in het verhaal al een half stukje schrijven? Of uh, ben jij gewoon ja. van A naar Z gegaan? Nou, ik ben van A naar Z gegaan, zo'n beetje. Ja. Maar ik had wel, uh, op een gegeven moment had ik mijn laatste droom die ik daarin heb gezet, mm -hmm. die had ik al heel lang geleden gedroomd. Ja. Maar die heb ik al wel altijd als oog gehouden van dat wil ik als eindvolm op boek. Want dat vond ik gewoon een heel mooi slot. Ja, ja. Dus je beschrijft in feite uh, je dromen die je, die je zelf hebt, uh, hebt gehad, als het ware. Dat klopt. Ja. Uh, nou ja, goed, het boek uh, dat uh, gaat 5 november, dan uh, wordt het in ten doop uh, gehouden. Was het nou, uh, uh, wat, wat, wat, wat denk je ervan, wat verwacht je ervan? Nou, Ik denk dat het heel druk gaat worden, <laughs> ja. heel veel mensen reageren zo enthousiast en de ja. collega's die komen al en ja ik denk dat ik een stukje voor zal lezen in elk geval. Dat ga je wel doen? Ja, ja. dus ik moet eventjes bedenken en kijken welk stukje leuk is. Ja. En als mijn stem weer een beetje normaal is, zal ik ook een paar liedjes zingen. Maar dat op dit moment is het nog niet helemaal met mijn verkoudheid. Ja, je bent een beetje, een beetje, een beetje, ja het is een beetje een notterige stem. Is het. <laughs> ja. Ja. Uh, maar als je, je hebt dus dit nu geschreven. Wil je er nog, uh, wil je nog iets gaan uitbrengen? Of uh, is dit uh, iets eenmaligs en denkt van: nou, dit is mooi en daar laat ik het bij? Nou, ik uh, had eigenlijk in de eerste instantie ook niet de bedoeling om dit uit te brengen. Nee. Maar uh, het is toch uh, zo gegaan. Dat ik op een gegeven moment toch wel wilde weten wat andere mensen ervan zouden denken. Mm, mag... En het is wel heel mooi om zo in een boekje te zien, al die dromen. Ja. Maar ja, ik, ik, zeg, ik zeg nooit, nooit. Nee. Is, het, is het ook niet van, van, want je moet op een gegeven moment, moet je met je, ja, ze zeggen dat even op zijn plat Hollandse zeg, met je billen bloot. Eh, van, van ja, dan kom je, kom je naar buiten met het verhaal. En wat, hoe reageren mensen erop? Ja, dat dat is het is, is toch altijd vragen. wel spannend, lijkt mij, eh, om dat te doen. Best wel. Ja. Maar ik ben ook wel heel benieuwd. Ja? Ja. Ja. Uh, zijn er ook mensen die ook jou een beetje geholpen hebben om het verhaal ook beter te krijgen? Ja, er staan in mijn bedankjes, ook uh, ja. staan in elk geval mensen die gecorrigeerd en geredageerd hebben. Ja. Omdat ik natuurlijk, uh, het waren notities en ik heb het wel in verhaalvorm, maar je blijft gewoon fouten tegenkomen ja. en op een gegeven moment moest het op korte termijn echt uh, netjes en alle correcties uh, gemaakt ja. en toen heb ik Hetty gevraagd, uh, ik heb haar op internet gevonden ja. Ze had het binnen een paar dagen voor me heel mooi uh, gemaakt. Ik ja, ja. had echt zoiets van, wauw, dat ja. blijkt haar gevonden. Ja. Uh, maar zo'n iemand is ook van, wat bedoel je hiermee? G koppelt ze dat ook, heeft ze dat ook teruggekoppeld naar jou? Bijvoorbeeld uh, als er dan ergens een zinnetje was van, wat bedoel je daarmee? Uh, heeft, ze dat, heeft ze dat ook met je gedaan dan? Uh, nee, want uh, daar de keer iemand anders, dat is uh, Bibi geweest. Ja? Die staat ook bij de bedankjes. Ja. Zij heeft als eerste uh, nagekeken en doorlopen. Ja. En ze had af en toe wel iets van uh, een opmerking van wat is dit precies en wat <laughs> ja, ja, ja. bedoel je hiermee. En uiteindelijk zijn we er samen uitgekomen van oh ja dat moet eigenlijk zo staat het veel duidelijker. ja, want ja. Uh, nog iets want het is uh, bij een, ja, een uitgever waar ik nog nooit eerder van gehoord heb. Hoe ben je eraan gekomen? Uh? Bookscout. Ja. Dat is, uh, heb ik via internet gevonden. Mm -hmm. Je hebt uh, verschillende uitgevers op internet die on mensen uh, uitgeven. On die is dat ze per boekje printen of per bestelling zeg maar. Ja. En dan sturen ze het naar je toe. Alleen uh, Bookscout, uh, de website, ik vond ze gewoon heel open en eerlijk. Het ja. staat precies uh, hoe zij met jou omgaan op het moment dat ze je verhaal uitbrengen. En dat ze gewoon heel zorgvuldig met je boek omgaan en dat is ook zo. Ja. En ook uh, de samenwerking is heel prettig geweest en hoe het tot stand is gekomen. Dus ja, ja ik vond het gewoon uh, qua website heel mooi overkomen. Ja, de, de, en dat heb ik voor ze gekozen. Ja ja, ja, ja, mij. Uh, dat is Het is ook een beetje, een beetje zoeken geweest eigenlijk op, uh, op internet. Ja, ik wil gewoon eens gaan kijken en ik heb het uit nieuwsgierigheid gemeld. Zo van wat zal iemand, wat zal een uitgever van mijn boek vinden? Ja. Nou, heb je ook nog een uh, muziekje meegenomen? Ja. Had je nog iets uh, van een voorkeur van welke track ik uh, hierbij uh, moet draaien? Of, uh, of maakt dat even niet uit uh, wat, ik, uh, wat ik erin uh, stop? Dat is de soundtrack van The Chronicles of Narnia. Ja. ja? Dat vind ik zelf heel, een hele mooie soundtrack om naar te luisteren ah. Heel dromerig. Ja, want dat, want dat, dat uh, hebben schrijvers ook muziek. Hebben ze dat een beetje nodig om op een bepaalde manier een, uh, een beetje te kunnen schrijven of niet? Ik denk de een wel, de ander niet. Moest dat bij jou? Ik heb geen muziek gebruikt. Dus nee? Ik schrijf gewoon mijn dromen op als ik weer wakker was. En ik dacht, oh dat moet ik even noteren. Mm -hmm. Maar uh, dat vind ik gewoon heel mooie, dromerige muziek. Om uh, bij uh, weg te dagdromen, zeg maar. Ja, maar ja. <laughs> ja. heb je nog een voorkeur van wat ik, uh, wat ik hiervan moet draaien? Uh, ik geloof nummer 14. 14, dat, nou ja. dan, gaan we die, uh, dan gaan we die erin uh, zetten. Misschien om eventjes uh, het, een beetje het sfeertje erbij uh, bij te bedenken. Van, uh, van hoe dat er nou uitziet, dat boek. Als uh, mensen nou dat boek willen hebben, ja. kunnen ze dan bij jou uh, terecht? Want het, het is bijna net zoals Marco de Mes. Die loopt dan af en toe ook nog wel eens met uh, hier en daar wat boeken rond. Schrijft hij even een uh, tekstje voor in en dan uh, kan het ook <lacht> bij mij uh, afhalen. Zegt hij dan? Is dat bij jou ook mogelijk? Of, uh... Het is mogelijk. Ja. Maar het is makkelijker als ze het via internet bestellen. Ja. Dus dan kunnen ze naar www.boekscout.nl ja. En uh, daar uh, kan je dramport zoeken. Hij staat op dit moment nog in de etalage. Als je op boekwinkel klikt, mm -hmm. kan je hem heel makkelijk bestellen en dan wordt hij binnen een paar dagen naar je opgestuurd. Ja. En dan wil ik er altijd nog wel wat leuks in zetten. Ja, ja, ja. Dus, dus een soort een moment van uh, gesigneerd exemplaar. Uh. Maar ja, dat kunnen die mensen op donderdag natuurlijk ook wel verwachten die er dan zijn. Tuurlijk, ja. dat uh, doe ik altijd graag. Dankjewel voor je komst. Het is uh, duidelijk. Donderdag 5 november uh, in de Halterstraat in Café 4 wordt dit uh, boek uh, ten doop uh, gehouden uh, van Dien Dindrom. Dien Droomgezel, ik moet het goed zeggen. De uh, titel van het uh, boek heet Droompoort. Nou, en dan een beetje de muziek die er een beetje bij past is van Naranja. En dat nummer dat heet Can Take It In. Nou, dat was uh, de editors met Papillon, was dat. We gaan uh, eventjes uh, terug naar uh, de wedstrijd die vandaag uh, op het uh, kopje werd gespeeld. De Zomerzorgenlaan Bloemendaal tegen Den bos. En als ik aan uh, uh, uh, Meijer denk, dan denk ik aan onze burgemeester. Want als je het snel zegt, dan is het niet Meijer. Maar dat is hij niet. Dit is Nick Meijer die jij daar aan, uh, aan de tafel hebt zitten. Frits? Inderdaad, uh, Nick Meijer. De kerstverse international Maar daarover later meer... Uh, Nick, vanmiddag 3-3 tegen Den Bosch. Vrijdag 4-3 verliezen in Laren, tegen Laren. Uh, het gaat niet goed met um, Nou, Ik denk dat we een hele drukke periode hebben gehad. Veel wedstrijden door de EAL en zo. Um, verder hebben we ook een uh, aantal blessuurtjes. En, uh, we zijn veel door aan het draaien met jonge jongens. Yes. En, uh, ja, dat, dat, dat zorgt af en toe voor wat... Uh, ja, dat we het wat lastig hebben misschien, maar... Um, ja, vandaag was ook weer niet goed en de wedstrijd hiervoor... Nou, dat spreekt ook voor zich, maar... Ja, we, we hoeven ons nog niet heel erg zorgen te maken. We moeten alleen wel even kijken wat er nou precies fout gaat. Want we komen nou twee keer achter elkaar komen we, ja. uh, goed voor. Spelen we goed hockey en dan uiteindelijk slaat het om naar, uh, naar... Eigenlijk een soort van chaos, dus ja. dat is wel, uh... ik, ik loop wel een tijdje mee hier uh, op het kopje. Is het de, de inbreng van die jonge spelers... Is die op dit moment niet... Veel te groot. Uh, kijk, als je al een paar vaste waarden mist en je doet dan vier, vijf jonge jongens in zo'n team, dan zijn de automatismen toch ver te zoeken. Um, ja, dat, dat zou je kunnen. Dat, dat is een theorie uiteraard. Dan denk ik wel dat de uh, jonge jongens het echt goed doen. Ja. Um, uh, als, als ik ze op training zie in de voorbereiding, dan denk ik dat we dat, uh, dat we ze gewoon heel goed gebruikt hebben en dat het gewoon hartstikke goed gaat met ze. En ja, of het de kosten gaat van automatisme. Ja, we hebben natuurlijk ook een beperkte voorbereiding gehad in het seizoen en uh, internationals, ik veel. Het is niet allemaal zo makkelijk uh, als je zoveel internationals hebt en wat blessures en veel jonge jongens. Dat begrijpen we allemaal. Bloemendaal verspeelt vijf punten dit weekend. Volgende week staat HGC, de lijst op het programma. Uh, Bart dat zal toch iets anders, uh, een ander uit de hooghoed moeten toveren? Um, ja, ik, ben, uh, nee, ik denk dat het wel... Weer, uh, we gaan wel even veel terugkijken en uh, de hele week uh, zullen we wel even wat uh, gaan babbelen om te kijken hoe we het nou gaan doen. Want uh, zoals afgelopen weken uh, de wedstrijden omsloegen, ja, dat mag natuurlijk niet, dat, dat moeten we iets opvinden, want dat gaat niet goed zo. Duidelijk. Dan over jouzelf uh, Was je blij dat je weer bij het grote oranje zat? Ja, tuurlijk. Het is, uh, nou, het is een hele eer natuurlijk. En, uh, en bekroning uh, nou, natuurlijk ook een beetje op, uh, op je spel en de competitie. Dus, uh... Ik weet nog dat we uh, een aantal zoenen geleden hebben we ook samen hebben gezeten. En ze zei ja ik heb studie, uh, tandheelkunde dacht ik. Uh, ja. En ik heb er weinig tijd voor. En vandaar uh, wil ik me concentreren op mijn studie. En het hockey is een lager pitje. Nou begrijp ik, want je bent de laatste weken behoorlijk in vorm. Dat het met die studie is afgerond. En dat je nu... Uh, zeg maar uh, voor een groot deel op het hockey gaat concentreren? Of zeg ik het helemaal verkeerd? Ah, wisselend. Uh, studie is nog niet afgerond. Ik heb mijn bachelor bijna binnen. En uh, ik, zie, uh, ik zie het als een mooi moment om uh, tussen mijn bachelor en mijn master uh, uh, te kijken uh, hoe ver ik nog kan komen met Nederlands elftal. En uh, um, ja, op dit moment uh, kan ik misschien nog van waarde zijn. Ik dus, denk de bondskuit in ieder geval wel. Dus, uh, maar ja. je gaat mee naar Australië? Zover ik weet uh, wel, maar dat is aan de zijn zei hij uh, lachend. Um, als je nou uh, terugkijkt, hè, uh, want je speelt al heel lang bij Bloemendaal in het eerste. Hè, uh, heb je dan uh, van sommige momenten in je carrière dat je zegt: van, Nou, dat had ik beter moeten doen. Ik had toch me meer op het, op het hockey moeten concentreren. als dat ik in het verleden wel eens gedaan heb. Want wij we dachten wel eens aan de kant dat je het soms wel heel erg makkelijk opnam. Ja, nee, zeker. Ik. Uh... Ik heb uh, zeker in de afgelopen periode heb ik natuurlijk heel erg gekozen voor mijn studie. En, uh, en dat, dat, zie je heus, uh, dat zie je zeker wat terug uh, aan mijn spel of aan mijn fitheid voornamelijk. En uh, nou, nu is het aan mij om weer te fit te worden. En uh, dan weer van uh, grotere waarde voor Bloemendaal en andere te worden. Dus er uh, moet nog wel wat gebeuren. Maar... Zondag tegen AGC? Nou, één uh, goal. Mooie woorden om mee te besluiten. Nick Meijer, de kerstverse internationaal hij zag zijn team gelijk spelen tegen Den Bosch het werd 3-3 vanmiddag ja. Ik was YouTube. even heel kort, maar misschien dat we hem zo direct nog eventjes in de herhaling uh, gooien, want uh, we moeten hem halverwege de zooi al afbreken. We gaan naar het uh, trein van uh, Bloemendaal, de buren van uh, de hockeyclub, zeg maar, Bergweg. Daar heeft uh, zich vanmiddag ook een wedstrijd afgespeeld in het voetbal tussen Bloemendaal en de brug. En Tjerk de Blauw, die was erbij. Tjerk. Ja, goedemiddag natuurlijk hier uh, vandaag, die wedstrijd tussen uh, Bloemendaal en de brug. En eindelijk winst voor Bloemendaal, 3-1. Ze kwamen 1-0 achter, toen werd het 1-1 door Tim Jones, schitterend schot. Toen werd het uh, vlak voor de rust, toen werd het uh, ja, 2-1 door Biden. Die moest eruit, wegen een blessure, En uiteindelijk werd het 3-1 door uh, Rick uit. Ja, Kees, ik denk opgelucht vandaag. Ja, ik ben uh, zeer opgelucht uh, met deze overwinning. Uh, ik moet wel zeggen dat ik het. Uh, als ik de brug zie spelen, het onbegrijpelijk vind dat ze net zo laag zijn als wij. Maar als je voor de rest kijkt, je spel was goed en eindelijk, eindelijk scoren ze vandaag. Ja, nou ja, ons spel was goed. We hebben wat uh, meer zekerheden ingebouwd in ons spel. Uh, veel meer mensen achter de bal gehouden, zodat we dat meer controleren konden, konden voetballen. De vorige wedstrijd uh, namen we heel veel initiatief en uh, zorgden we voor druk op de tegenstander. Nou, dat hebben we nu eens een keer anders gedaan. Toch een paar opmerkelijke wissels vandaag ten opzichte van de afgelopen weken. Alain Corving eruit. Uh, toon weer eruit geblesseerd. En dan voor in de plaats Sander Beum en Sebastian Thomas. Ja, nou ja, deze twee jongens die, die trainen heel erg goed. En uh, ja, wie goed traint, die uh, hoop ik dat hij ook zondags uh, goed speelt. En nou, ze hebben hun inderdaad een uh, dienst bewezen, Dus de keuze hebben ze wagen. gemaakt. Als je ziet ten opzichte van andere weken... Als je heel eerlijk moet zijn, Paul John is gevaarlijker in de aanval dan de ander... Nou, we moeten niet praten over mensen die gevaarlijker zijn. We staan met een team in het veld. En iedereen doet daar stinkend zijn best. En iedereen moet daar inpassen. En de ene keer is uh, de ene goed, en de andere keer is de andere goed. Het gaat erom dat we gezamenlijk de mouwens om te zorgen dat je bij de eerste vier komt. Daar geef je gelijk in. Maar als je ziet, Paul John, is toch een echte spits. Ja, maar Paul-Jan is een echte spits, Beide is ook een echte spits, we hebben Hendrik is een echte spits, we hebben spitsen zat. Alleen als je niet scoort, dan gaat men natuurlijk gauw uh, de, de, de, de nadruk leggen op de spitsen. Maar het zijn wel jongens die continu in de bal komen, hè. ze staan altijd paraat voorop, ze trainen keihard. Dus ook die jongens hebben een probleem, dat ze minder scoren. En Bayley scoorde wel voor rust, ondanks het feit dat hij wat aan zijn sleutelbeen hebt, met een kopbal het hele belangrijke 2-1. Dat was natuurlijk een hele binnenkomen vlak voor de rust. Op het moment dat hij scoort, is het gelijk ook uh, rust. Ja, het was een heerlijk gevoel in de, in de kleedkamer, maar we hebben er wel vaker voorgestaan met rust. En de bedoeling was wel dat we deze voorsprong eens een keer gingen vasthouden. Uh, het resulteerde wel dat we twee wissels moesten toepassen. beide die dus geblesseerd was, uh, werd door Paul Jan vervangen. En uh, nou, dat pakte goed uit. Paul die was nog lang niet op het niveau, want je hebt het over spits over het niveau. Had nog wel moeite met de bal vast te houden. Zijn loopacties waren nog erg... Ja, slap, niet overtuigend genoeg in de duels. Dus die is op de weg terug. Die heeft nog een lange weg te gaan. En als ik dan kijk naar uh, Jeroen de Dikke... die uh, ja, een beetje moeite had met het uh, gladde veld... en die dan toch door Aard korving na een minuut of 8, 9 wordt afgelost... waarbij je dus uh, heel veel mensen achter de bal... voldoende ruimte kon creëren voor de andere spelers. Zo gelijken we het vorig jaar... na 6, 7 wedstrijden... ja, toen ging je ook eindelijk winnen... en toen bleef je winnen. Krijgen we hetzelfde scenario... Nou, ik teken er wel voor, ja. Volgende week Spaan Andere type spelers. Andere type vechters. Dan de Brug. Ja, ook dat zal een moeilijke wedstrijd worden. Vooral Spaan en Moude uit. Is sowieso altijd een lastige wedstrijd. Spaan en Moude zit misschien in een flow. En ik hoop dat wij die kunnen doorbreken. Dankjewel. Dat was het vandaag vanaf de Bergweg. 3-1 winst voor Bloemendaal. Tot volgende week. Goed, en tot u uh, sprak Jerk de Blauw uh, vanaf het uh, terrein van Bloemendaal. Weer verder met, uh, de, uh, met de andere zaken. Want aan het eind van deze maand uh, zal er Wereld-Aidsdag zijn... Ik dacht dat het 28 november uh, zal uh, plaatsvinden. En uh, in die gelegenheid heeft een café, Gay Café Wilsons, in de Haarlemse binnenstad uh, besloten om daar een speciale actie bij te gaan houden. En aan de telefoon hebben we daarvoor Roland Smit. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het klopt toch, wat ik heb, heb gezegd hè, in de inleiding? Uh, nou, het is op 1 december altijd Wereldeedsdag. Ja. Maar aangezien dat dit jaar op een dinsdag valt. Uh, hebben wij besloten dat uh, de zaterdag daarvoor te doen. Ja. Uh, die zaterdag hebben wij een uh, speciale avond, dus het Candy for Life. Ja. Het Candy is een bepaald uh, muziekgenre. Uh, en uh, tijdens die avond, uh, de hele maand november, gaan wij loten verkopen. En de opbrengsten van die loten, die worden op 1 december uh, overgemaakt aan het AIDSfonds. Ja. Waarom hebben jullie dit uh, gedaan eigenlijk? Dit is een traditie die we eigenlijk al jaren doen. Ja. Dus uh, het kon niet zomaar uit de lucht vallen, begrijp ik? Nee, nee, nee. nee, nee. Maar uh, hoe, ja, want hoe is het dan ontstaan? Is dit uh, gewoon uh, een jaar of wat geleden bij jullie uh, in de kroeg ontstaan om dit te gaan doen? Ja, de vorige eigenaar is hiermee begonnen. Uh -huh. En die heeft een aantal jaren achter elkaar een bingo gehouden uh, voor de inzameling... En twee jaar geleden heb ik zelf de zaak overgenomen. En uh, ik probeer elk jaar eigenlijk weer wat nieuws te verzinnen. Om geld in te zamelen. Ja. En mensen, dus zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen. Om uh, zoveel mogelijk op te halen. Ja, want de tweede, die, die vraag die er dan bij mij nog, nog een keer speelt. Want ik neem aan dat dat bij jullie heel veel waarde. Dat er bij jullie heel veel waarde gehecht wordt aan dit hele verhaal. Ja, ja. Ja, ja klopt. Ja. Het is uh, natuurlijk. Uh, het eetfonds is een uh, ontzettend goed doel. Uh, niet alleen voor uh, in principe de homo's, maar voor iedereen mm -hmm. uh, staan zij, of zijn zij uh, hard uh, op zoek naar een uh, geneeswijze. En dat kost heel veel geld. En, uh, wij werken graag mee uh, om daar uh, geld voor in te zamelen. Ja. Uh, dit is dan één initiatief, maar uh, doen jullie dan daarnaast toch ook, uh, ja, toch een beetje ook meer van dat soort dingen, of niet? Uh, qua geldinzameling niet. Nee, nee, nee. We hebben specifiek wel voor het uh, fonds gekozen. Ja, ja. Uh, dat wordt ook uh, door de bezoekers uh, van, van, uh, van het café ook, uh, op handen gedragen, zeg maar. Veel gedragen. Ja, ja. ja. Er wordt ook elk jaar weer gevraagd van of we weer wat gaan doen met uh, de inzameling. Mensen vinden het leuk om op, een, uh, op deze manier uh, geld te doneren. Dat ja. doen ze Eerder op een uh, avond waar wat georganiseerd wordt, omdat ze het gewoon overmaken. Ja. Uh, nog even voor alle duidelijkheid. Wanneer uh, gaat uh, dat allemaal plaatsvinden? Die, die, die bingo-avond in dat. Uh, ja, want daar uh, praat je dan over? Uh, loterij. Ja. Oh, de loterij, sorry. Ja. Ja. De hele maand uh, november kunnen mensen al loten kopen aan de bar. Mm -hmm. 2,50 per stuk. Ja. Yeah. En op zaterdag 28 november. Uh, ...zou door uh, onze gastvrouw Miss Fuxia uh, ook nog loten verkocht worden... ...en ja. rond 12 uur gaan we dan de loten trekken. En dat wordt dan uh, door Miss Fuxia gedaan. Juist. En wie, wie is dat, uh, die Miss Fuxia? Uh, dat is onze uh, huis-travestiet. Uh, <laughs> <Ja>, Oké, <okay>, dus, <laughs> dus het is iemand die uh, gewoon eventjes uh, van uh, de mensen gewoon in beweging moet uh, zetten... ...van, kom op, ja. de, uh, ja, die uh, gangmaker... Uh, gangmaker. Die ja, gangmakers. om hier uh, ja. presenteren ja. en uh, af en toe met een uh, leuke steek onder water. Ja, uh, ik, ik, ik heb al zo'n vermoeden wie dat zou moeten zijn. Maar goed, ja. ik, uh, <laughs> <laughs> ik heb al zo'n donkerbruin vermoeden wie dat moet zijn. Maar goed, uh, ja, dat, dat moet uh, toch wel borg staan voor ook nog een beetje een leuke avond. He, met zo, uh, met, ja toch? Ja. Het zijn altijd erg uh, leuke en druk bezochte avonden. Ja. Goed Roland, uh, dankjewel voor, uh, voor de bijdrage. Dus uh, mensen kunnen bij jou bij GKV Wilsons terecht. De bezoeker natuurlijk uh, om loten te kopen voor die, uh, voor die speciale loterijavond Die dan uh, vrijdag, de wat over zaterdag, wat, wat, wanneer was dat nou? 28 november. 28 november. En dat heeft allemaal te maken met, uh, met de Dag. Ja, klopt. Oké. Okay. Ik dank je hartelijk voor de bijdrage in de uitzending. En veel succes daarmee. Oké, okay, hartstikke bedankt. Oké. Okay. Dat was ook deze zondag in Kinnemeland van zondag 1 november. Het eindigt daarmee. Dat is ook wel heel toepasselijk met de... Police. Want deze week werd ook bekend dat de NASA zich wat meer moest gaan richten op maanreizen uh, met een uh, nieuwe raket. Nou, ik denk: dan gauw we de police er maar eens even tegenaan. Walking on the Moon was dat. Uh, bracht de tijd op uh, bijna 6 minuten voor vijf. Dat is het inmiddels nu geworden. Bloemendaal tegen Den Bos vandaag bij het hockey werd vandaag 3-3. En uh, de andere bloemedalers, uh, dat van het voetballen, die versloegen de brug met 3 tegen 1. Dat was uh, een aardige opsteker. En voor de rest uh, hebben we natuurlijk uh, al het nodige hier besproken vandaag. Het was het uh, weer voor uh, deze keer, deze zondag in Kennemeland. Nog één keer ga ik het dan proberen of ik hem helemaal kan draaien. Nou ja, dat, uh, ik vind het gewoon een geweldige single, daarom uh, draaien we hem gewoon. You Do, met... Magnificent, tot aardig nieuws van 5 uur. Volgende week, als het goed is, ziet hier dan Roderick de Veen. Niet hier in Zandvoort, maar in Bloemendaal. Dag hoor.